Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Heftige natuurbranden in Australië. Het is er droog en hartstikke heet. En in grote delen in het westen van het land is de hoogste waarschuwing gegeven. Dat betekent dat mensen in levensgevaar zijn als ze het gebied niet verlaten. Zo'n 30.000 mensen moeten weg uit hun huis, zegt correspondent Meike Weijers. Het is vrij extreem daar. Er wordt gesproken van een katastrofaal bosbrandrisico. En daarom zijn zoveel mensen opgeroepen om te vertrekken. Je zei het. Het is er heel heet, 40 tot wel 45 graden. Er staat een harde wind. En daardoor krijgt de brandweer de bol niet onder controle en is de kans groter dat vuur overslaat naar andere gebieden. Lang niet alle gemeentes doen genoeg om mensen met schulden te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Hij heeft tien gemeentes onderzocht en ziet dat de verschillen groot zijn. Sommige gemeenten volstaan met het schrijven van een brief waarin staat... we horen dat u een schuld hebt, hoe zit het er eigenlijk mee? En anderen zeggen op het signaal wat ze krijgen... we gaan eens even heel erg intensief spreken met dit gezin... met dit huishouden, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we ondersteunen en hoe kunnen we zorgen... dat die problemen niet groter worden dan ze al zijn? Hij wil dat de gemeentes achter hun vodden zit als dat nodig is... om ze sneller in actie te laten komen. De rellen tussen twee groepen Eritreërs in Den Haag... hebben voor zeker 61.000 euro schade veroorzaakt, dat zegt de burgemeester. Hij schrijft dat er al onrust werd verwacht... maar niet dat het anderhalve week geleden zo uit de hand zou lopen. De honderden mensen gingen op de vuist met elkaar en de politie. Vandaag is er een debat over in de Haagse gemeenteraad het thuis of in het ziekenhuis geboren worden is eigenlijk maar saai. Dat moet babytje Amee hebben gedacht. Haar ouders komen uit Zierikzee in Zeeland en waren onderweg naar het ziekenhuis in Goes. Toen Amee het wel lang genoeg vond duren. Haar ouders moesten van de verloskundige gauw stoppen op de parkeerplaats van een tankstation. En daar kwam zij dan ook naartoe. Niet veel later werd Amee geboren op de bijrijderstoel. Het kerstverse gezin werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar het gaat goed met mensen. Het weer een ochtenddag begint fris met in het oosten behoorlijk wat zon. In Limburg hangt dichte mist. Later trekt het vanuit het westen steeds meer dicht en kan er ook wat regen vallen. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat nog een enkele file op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knooppunt Watergraasmeer en Amsterdam Buitenveldert, 5 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, ja, we gaan weer zagen. Of we gaan nog steeds zagen, dat moet ik zeggen. Ik ben nog niet uitgezaagd. Het is een balk van, nou, ik schat toch gauw 30 centimeter breed. En een centimeter of 10 dik. Daar ben je zomaar niet doorheen met je zagen. Duifzaag de week door, luisteraars. Tweede uur alweer. We, uh, we gaan genieten van uh, uh, Karen Carpenter. Daar ben ik fan van. Rustig aan, rustig van Ja, dat poren, al die kinderen in die hier. Nee, niet aan de kopjes komen. Gewoon blijven zingen. Ah, die kern, hè. die kerncarpet. Ik vind het toch zo jammer van het vrouwtje dat die uh, er niet meer is. Die had zo'n mooi leven en die kon echt zo lekker drummen ook, die dame... Drummen en zingen tegelijk. Ik genoot er altijd van. En uh, ja, toen is ze helaas bezweek aan die, uh, die nare aandoening. Uh, uh, vo voedselproblemen, zeg maar. Hè. Anorexia heet dat met een duur woord. Uh, daar is ze helaas aan overleden. Uh, ik kan het niet, uh, kan het niet anders uh, brengen, luisteraars. Dit sobere nieuws. We gaan straks wel lachen, hoor. Dan gaan we lachen met Herman Vinkers. 13 minuten, maar liefst. liefste. Wat het gaat worden, dat ga ik nog niet verklappen. Nou, eh, uh, uh, even, maar wel even een lekker stukje muziek. Rosetta, ben je beter? Well, my little girl is a sweet little girl And she does things that make your eyebrows, curl. You let her loose on a Friday night You know what's gonna end in a fight Rosetta drinks her whisky She gets in a fight, but she might get beat So I go around on a Saturday night And ask her if she feels alright George Fame, hartstikke beroemd, die George met, uh, met Rosetta, ook al een nummer dat ik al de hele tijd niet meer gehoord heb, luisteraars. Nou, ik heb nog een geheimje te verklappen, het is uh, volgende week, gaan we dus kennelijk met, uh, met twee man gaan we de week doorzagen. En uh, ja, dat wordt natuurlijk heel spannend. Mijn uh, goede vriend Willem Bruis, die komt hier, uh, bruist met een elektrische zaag misschien wel, ik weet niet wat hij meeneemt. Wil hij mij natuurlijk overbluffen? En ik met mijn hand zagen en hij met zijn elektrische zaag. En ja, dat gaat, gaat allemaal niet goed komen, natuurlijk. Maar, maar ik kijk er wel naar uit. Heel gezellig, Willem dat je komt. En uh, van harte welkom, natuurlijk. Uh, gaan we nog even flirten ook? Gaan we dat ook nog even doen? Uh, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk. We gaan even flirten. Flirt, avec toi Je serai prêt à tout Pour un simple rendez-vous Pour un flirt, avec toi Pour un petit tour, un petit jour Joure entre tes droits Je pourrais tout guider quitte à faire démoder Pour un float avec toi Je pourrais me tarer Seul baisser voler Pour un flirt Avec toi pour un petit tour Un petit jour Entre tes bras Pour un petit tour Au petit jour Entre tes bras Ik ferai tes folies pour arriver dans ton lit. Pour un flirt avec toi. Pour un petit tour. Un petit Michel de Patch, of pech. Als ik het fout uitspreek, dan heeft hij pech. Pour... Goed uitspreek, dan, heeft hij, dan heet hij misschien patch. Ik weet het niet. Michel de Patch. Pour un flirt. Ik <Mile dizzy> well, hoop dat u de tekst inmiddels uit uw hoofd heeft geleerd. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dus makkelijk te onthouden, ook teksten. Sommige teksten, die kan je zo goed onthouden. Dat zijn allemaal fantastisch. Nou, Daar ben ik heel blij mee ook. Want anders moet je zoveel uit je hoofd leren. En dan heb ik op de vroege morgen van de... Uh, het is vandaag? 28 februari. Heb ik daar geen zin in. En de aankomende uh, vrijdag al 1 maart. Even een boodschap aan Miss Wonderful. Doe ik met Wally Talks. Oh, Miss Wonderful. You're so so fine How oh, I wish that you were mine In die Outsiders. Zo, Dat is tot over zijn oren verliefd, hè. Miss Wonderful. Uh, ja, als je zo'n meisje ziet rondlopen in de stad, met zo'n kort rockie aan en zo, en, uh, zo charmant en zo jong en zo stralend, ja, dan is het natuurlijk, uh, dan is het natuurlijk uh, dat je heel snel verliefd wordt en dat had de Wally Tax uh, met zijn Outsiders ook al zo in die jaren, eindjaren, nee, 70 jaren denk ik, ja. Blijf luisteren, luisteraar, want straks is het te laat. Hè? Luister maar naar Suzanne en Freek. Waarom zou ik nu niet zeggen wat ik straks wel doe als iedereen het hoort, behalve jij? Je bent me veel te veel waard om dat te missen. Sommige dingen zijn te kwetsbaar voor de grillen van de tijd. Maar wie het weet mag het zeggen: voor dit moment ben ik het. Omdat ik zie dat tekens van de tijd een doel niet missen. Want ik denk soms bij elk telefoontje: nou, dit is het. Misschien ben ik een optimist die om jou een pessimist is. Zeggen wat ik zeggen dat ik waar. Veel ik om je geef, Hoe trots ik ben op jou. Straks is het te laat om is te zeggen dat ik Me en misschien waren wij het wel de familie die het iets te weinig zei. We leven goed, maar iedereen is druk met eigen dingen. Met vijf gezinnen is de tijd moeilijk om te vinden. Maar al die uren in de auto met z'n tweeën waren goud. Weg naar weer een avontuur en als ik iemand naar de stuur vertrouw, dan ben jij het van grote waarde. Vandaar dat ik me soms zorgen maak van een zoon naar een vader. Ja. Straks is het te laat om te zeggen wat ik voel, dus zeg ik nu al was hoeveel ik van je. Ja, ik vind het echt een van de betere Nederlandse duo's hoor, actueel gezien. Suzanne en Freek zag ze in de hout tijdens bevrijdingspop vorig jaar. En ze hadden ja, hele hout op z'n kop eigenlijk hè. Mij erbij, ik stond ook op mijn kop daar in de hout. Ja, dit zwingt als een godziek, luisteraar. aan. The king of rock and roll, Elvis Presley, met the guitar man. put my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown, I'd left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next three weeks, I went a hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set him on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. While I nearly about starved to death down in Memphis I run out of money and luck So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars I'm Hoping I could make myself a dollar making music on my guitar I got the same old story to them all-night peers There ain't no room around here for a guitar man We don't need a guitar man, son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 If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jackson if you got a little time to kill. But just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know? It's that swinging little guitar man. Yeah, hey, hey. yeah. Wist u niet, hè, dat uh, Elvis zulke zwingende nummers had? Ja, luister, nou is het genoeg. Het is echt genoeg, hoor. Het is genoeg. Verdorie, ik zeg dat het genoeg is. Leuke complimentjes en presentjes, het is genoeg, ik wil gelukkig zijn. Het is genoeg, wat je mij hebt beloofd, bleek zo romantisch. Maar al gauw bleek dat sprookje een valse schijf. En toen jij op die avond in mij onze liefde verspeelde, was dat genoeg.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 Complimentjes en presentjes, het is genoeg. Ik wil gelukkig zijn, het is genoeg. Ik heb veel mannen gekend en ook illusies. In romances geloof ik al lang niet meer. Op den duur vind toch elk avontuur in verdrietse nog dat is genoeg, toch droom ik nog steeds. Ook al maak je mij geen leuke complimenten De momenten van geluk, die geef je mee. Als jij niet van me houdt, moet ik daarmee leren leven Maar de nacht is koud en de morgen ver Ga niet weg en blijf nog even Als jij niet van me houdt, ben ik de man niet van je dromen als je bij me blijft vannacht, zal Hij heus wel een keer komen. Als jij niet van mij houdt, hou ik wel van jou alleen. Zo mooi als je lacht, zo warm en zo zacht. Als jij niet van mij houdt, hou ik wel alleen van jou. Blijf bij me deze ene nacht en laat me niet alleen. Als jij niet van me houdt, zul je voor een ander kiezen. Maar wat niet is, kan ook niet. Dus kan ik jou nooit verliezen? Soms denk ik, was jij er vroeger al? Voordat ik je kende, misschien. Soms denk ik, dat jij altijd blijven zal. Zelfs als ik. Je nooit meer zou zien we een Groot, als jij niet van mij houdt... nou, als jullie niet van me houden, dan... dan, dan nou, ja, maar dan, dan moet ik het... dan ben ik eenzaam in verlaten. Moet ik het alleen doen, luisteraars. Nou, het is uh, bijna half tien. Uh, dat betekent dus cabaret. En ik heb Herman Vinkers beloofd. Ga er maar even lekker voor zitten. Je mag ook blijven staan. Je mag ook hangen. Je mag alles eigenlijk doen, wat mij betreft. Je mag op de bank gaan liggen. Ogen dicht, kan je ook luisteren. Hè? Dus uh, doe maar gewoon... Uh, relax maar gewoon zoals je zelf wil... Maar blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort, duif. Je moet geen ZFM meer zeggen, maar ZFM. We gaan genieten, volop genieten van Herman Vinkers. Om Australië is al zo apart. Nee, echt, uh, ik weet dat. Want ik, Australië is echt de wereld op z'n kop. Ik weet dat, want ik was een keer in Australië. Echt waar. Ik was in... Uh, Sydney. Dus dat kan kloppen. En ik zat er in Sydney in een restaurant. Nou, dat was wel zo apart, dat was nog veel gekker dan dit. Het restaurant was namelijk gebouwd op de allerbovenste verdieping van de Wolkenkrabber. En ik had in dat restaurant een tafeltje bij het raam. En vanaf mijn tafeltje had ik uitzicht op het operagebouw. Even later had ik uitzicht op een station. Nou ja, hè? Verret maar. Weer even later had ik uitzicht op de haven. Ja, en dan ga ik nadenken, hè? Ik wel. Ja. En toen dacht ik, dit kan volgens mij twee dingen betekenen. Twee dingen. Of het restaurant draait, of de aarde draait. Ja. Volgens mij. Ja. Maar goed, maar volgens het val dat je er op een tafeltje lag, draait het restaurant. Ja. Maar dat klopt niet met Galilei. Ja. Maar volgens Galilei draait de aarde. Niet het restaurant. Nee, ze Galilee, de aarde draait, want ze hij de aarde is rond. Oh, daar was hij van overtuigd. Kijk, de tijdgenoten van Galilee dachten dat de aarde plat was. Maar dat is niet zo. De aarde is rond. Net als een pannenkoek. Die is ook rond. Ja, en die draai je ook om. Oh, wacht, je. dat is volgens mij niet goed. Dat is volgens mij niet goed. Die draai je ook om. Hé, hey, misschien draaien ze ook wel allebei. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat is allebei draaien. in zit niet. De aarde en het restaurant. Maar ja, dat zouden we weer niet klappen met een pannenkoek. Want dan heb je de pan omgekeerd op een pitje liggen. Oh, dan kan ik nachten van wakker liggen. Gek is dat, hé? Dan kan ik dagen over doorprakaseren. En dan moet je niet doen, want je komt er toch niet uit. Nee, dan geef ik op een briefje. Je komt er nooit uit, zoals. maar als ik één ding heb ontdekt in mijn leven, dan, dan is het wel dit. Dat als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd uit bij iets dat niet klopt. Probeer maar eens, het klopt altijd. Het klopt altijd. Als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd bij een tegenstrijdigheid terecht. Ons hele leven is in feite één grote onverklaarbare tegenstrijdigheid. Je bent onverklaarbaar. Ja, ook de wetenschap kan die tegenstrijdigheid niet verklaren, hoor. Ach wel, nee. Maar dat is zo'n wetenschap, helemaal. Stoerdoenerij. <lacht> ja. Ja, Hier in Amsterdam hebt u ook zo'n universiteit. maar hier twee zelfs? Nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar... Uh, zonde van geld. <lacht> ja. Volgens de wetenschap stijgt de zeespiegel met 10 centimeter per eeuw. Ik heb een voor eens aardigheid eens nagemeten. Ik kwam op een stijging van anderhalf meter in zes uur. Ja, dat, dat stelt wel zo veilig voor. He? De wetenschap. Nou, wat heb je nog meer aan fraaien in de wetenschap? Natuurkunde, he? ook zoiets moois. Natuurkunde, ijzer zet uit bij warmte en krimp bij kou. Nou, dan maar. Treinrails zijn van ijzer, ja? De zomers zijn de treinrails langer dan Swinters. De zomers doe je over Almelo Amsterdam langer dan Swinters, En toch klopt het dan maar van geen kant. Nou, dat komt omdat ik daar te diep over nadenk. En dat doen ze daar niet op de. Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles. Ogenblikje, mijn broer heeft Wat is er, Wilfried? Klopt, zegt mijn broer. Nou, wat weet je nog meer aan mijn lijn? We willen mensen meer aan bewijzen, Maar als je wel nadenkt, dan kan het niet anders... of je komt tot de conclusie ons hele aardse bestaan. Het is één groot mysterie. Je begrijpt er niks van. Het is één grote onverklaarbare tegenstrijdigheid. Nou, en dat zit nu in ons mensen ingebakken... dat wij dat niet zo goed kunnen hebben. Dat iets tegenstrijdig is. Dat, dat kunnen wij niet tegen op een of andere manier. En, ja, nou, maar dat vind ik weer mooi mooie van humor. Want wat doet humor? Humor pakt juist twee tegenstrijdige zaken. Hè? Dingen die goed haaks op elkaar staan. Humor koppelt die juist aan elkaar, hè, middels een grapje. Je moet lachen, want de tegenstrijdigheid is even opgelost. Klaar. De rest van de dag vrij. <lacht> dus wat de wetenschap in eeuwen nog niet is gelukt, dat lukt de humor in een paar tellen. Dus de waarheid zit in humor. Niet in het serieuze. Dit meen ik niet serieus. <lacht> nee, dat was maar een grapje. Want anders zou het niet waar zijn. En ho, ho, ho, zo, ho, ho, zo gemakkelijk komt u er niet vanaf. Uh... Nee, als ik zeg dat waarheid zit en er niet serieus dan is het alleen maar waar als ik dat niet meen, maar wel waar. Ja, u uh... ja, moet het ook niet al te serieus opvatten door wat ik hier nu allemaal beweer, alstublieft niet. Want ik meen het wel degelijk. Ik, kon nou niet, ik kan mezelf niet meer volgen. Maar ja, hij die je snappen, snappen. Heeft, maar ik snap er niks van. hoor, echt niet. Nogmaals, het hele leven hè, is voor mij echt één groot gegeven. Waarvan ik zeg, nou, ik snap er niks van. Ook de gewone terugkeren aan de alledaagse verschijnselen snap ik al niet. Neem nou het verschijnsel van de file. Ja, wat men eraan vindt. Voor mij mogen ze het afschaffen, maar ze staan ervoor in de rij. In de rij. Ja, en waarvoor staan ze in de rij? Voor zoiets doms als een vuilse tunnel of een knooppunt. Ja, maar ik helemaal niet begrijp dat men daarvoor in de rij gaat staan. Dan is het, uh... ja, Het is wel een eind door de buurt, maar dan heb je ook wat, hoor, qua attractie. Oh, zo'n dingetje. Het is het Drielandenpunt. God, wat een lol, een Drielandenpunt. Ik was dan maar tien jaar oud en ze moesten met ons hele gezin vanuit Almelo en daar is een best end. met de trein en toen nog eens met de bus en toen nog eens overstappen op een andere bus en toen nog eens heel en lopen, helemaal naar St. Limburg om de onderin bij die punten bij Vaals het Drielandenpunt te gaan bekijken en druk dat er was, druk! <lacht> bussen. Het moet nog steeds druk zijn, ik begrijp er niks van. Nee echt, ik vind Limburg een heerlijke provincie, alleen het Drielandenpunt het is wel leuk dat er een plek is waar drie landen bij elkaar komen, maar om er nou een punt van te maken. Vind ik hoor. Nou, nu praat ik nog alleen maar over iets onbenulligs, maar neem de, neem de ernstiger zaken van het leven. De zwaardere dingen, Daar kom je ook niet uit. Nee, neem maar gelijk het meest ernstige dat, dat er is. Hè. Neem de dood. Ja, maar daar snap je ook niks van. Daar kom je ook niet uit, de dood. Ik bedoel, de eenheid... Ja, één iemand ooit een keer, maar dat is een uh... <lacht> uitzondering op de regel. Maar goed, um, daar snap je ook niks van, van de door. Ik bedoel, nee, de één overlijdt hij als hij 12 jaar oud is en de ander als hij 95 is. Dat is ook niet eerlijk. Stel hij je overlijdt op je, ik noem maar wat, je vijftigste. Dat is veel te vroeg. Maar ja, waar heeft vijftig en te vroeg? Hij bedoel, neem John Lennon, die was dan maar veertig en toen schoorde ze hem door. Nou, dat denk je toch helemaal, hè? Als dat gebeurt, nou wat heeft dat nou voor zin, hè? Dat dat gebeurt. Ja, het zal ongetwijfeld een zin hebben, want het gebeurt, maar ik kan die zin dus niet zien. Ik denk alleen maar, ja, wat moet je ermee? Je kunt er niks mee, maar het is wel een feit, hè? Zo zit het leven vol met dat soort dingen. Maar wat is 40 en vroeg. Hey, ik bedoel, neem Mozart en Schubert. Hey, die zaten ook in de muziek. Ja. Ja, die had nog een paar leuke deuntjes kunnen schrijven. Maar nee, op begin 30 moeten die al door? Dan denk je ook, waarom moeten die begin 30 al door? Wat moet je ermee? Je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. Zo zit het leven vol met dat soort dingen. Maar wat heet 30 en vroeg? Neem een neefje van mij. Jeroen Vinkers. Ja, is nog sterker. Jeroen zou namelijk deze week precies 20 geworden zijn. Ja, 20. Als hij niet twee jaar geleden... Maar in 1977 was geboren. Ja, zo precies dat je zegt, ja, wat moet je ermee. Hè? Met zoiets: ja, je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. Maar je kunt er niks mee aan zoiets even vol met dat soort dingen. Vorige week heb ik nog een goede vriend van mij naar de kerk afgebracht. Zijn buurman was overleden. Moet je daar nog mee? Ja, ik weet ook niet, je kunt er niks mee, maar het is wel een feit. Zo zit het leven vol met dat soort dingen. Dames en heren, hier in Amsterdam. Ik sta twee weken in carré hier. Eindelijk, eindelijk vast werk. Ik kan de fiets naar het hotel nog, ik zeggen. Nou, ik, euh, ik, ik, ik zat vorige week nog hier op de fiets en, en al fietsende. Ja, dat is heel apart waar staat. Al fietsende kwam ik aan de praat met een man tegenover mij. <lacht> en ja, je kunt er niks mee, maar ja, zo is het leven nu eenmaal. Hè? En goed, al fietsende kwam ik aan de praat met een man tegenover mij. En nu komt het raar, die man zei mij dat het leven zo tegenstrijdig om ons overkomt: dat dat komt omdat wij ervan uitgaan dat er maar één werkelijkheid is. En dat is dus de fout, zei hij. Want achter deze aarse schijnwerkelijkheid ligt nog een veel diepere werkelijkheid. En deze man gaf mij een zogeheten New Age boekje mee. Dat is een heel mooi boekje, je mag er heel graag aan lezen. Nou, ik heb uh, het in één week helemaal uitgelezen. Ja, het mooie van het boekje is: op de linkerpagina staat steeds een hele diepe esoterische spreuk. He, esoterisch. Esoterisch wil zeggen dat je er in eerste instantie geen chocolade van kunt maken. GELACH. Maar dat komt dus omdat het betrekking heeft op die andere werkelijkheid. Die wij niet kennen. Dus. Maar gelukkig staat op de rechterpagina diezelfde wijsheid vertaald. naar onze aardse tijdelijke begrippen weer toe En dan krijg je de prachtigste dingen. Hier op de linkerpagina bijvoorbeeld staat. Ik loop op de wolken en voel als een vogel. De zon. Ja. Vertaal: wordt dat, geniet maar drink met mate. Dat is mooi. Nou, ik vind het mooi. Ik wel. Ik vind het heel mooi. Jawel, geniet maar drink met mate. Ik heb er veel steun aan, laat ik het zo zeggen. Dat haalt me echt wel door een uh, moeilijke tijd heen. Geniet maar drink met mate. Nou, alcohol, daar is ook een zoiets tegenstrijders dus waar je niet uitkomt. Alcohol, ik bedoel, is alcohol nou goed of slecht voor de bevolking? Daar kom je ook niet uit. Ja, weliswaar sterven er jaarlijks duizenden mensen aan de gevolgen van alcohol. Maar van de andere kant komen er ook al 2000 mensen bij als gevolg van de alcohol. <lacht> dus daar kom je ook niet uit. Ja, ik kom daar wel uit. Maar, oh, dat is wel zoiets moois. Hoe was dat ook alweer? Uh, dat was heel mooi. Ik kom daar wel uit, maar Herman Finkers komt daar niet uit. Je hebt namelijk naast die twee werkelijkheden, de dagse schijnwerkelijkheid en de diepere werkelijkheid, ook twee ikken. Je hebt je aardse tijdelijke schijn-ik, in mijn geval dus Herman Vinkers. en je hebt nog een heel andere ik. En die twee ikken hebben weinig met elkaar te maken. Seksualiteit bijvoorbeeld heeft alles te maken met je aardse tijdelijke schijn-ik. Bij het klaarkomen, <lacht> om maar wat te noemen hè. Kom ik niet klaar. Bijgek. <lacht> nee, maar komt Herman Vinkers klaar? Maar afgelopen nacht dacht ik nog: ik wou dat ik Herman Vinkers was. <lacht> ik kom er nu helemaal niet meer uit, moet ik u zeggen hoor. Hij. Hij hey, die snappen hè, hey, maar ik snap er niks. Ik denk er veel te diep over na, dan moet je niet doen. Hè. Ik kan het u afraden hoor om er zo diep over na te denken. Want mijn vrouw zijn nog vannacht tegen mij. Waar ben je toch met de gedachte? Waar ben je toch met de gedachten? Ik heb er helemaal gelombra aan, zo zei ze: ga er maar af, ga er maar af. Ja, maar ik kan het niet laten, hè. Ik kan het niet laten. En ik moet erover nadenken of ik wil of niet. Hij moet erover nadenken of hij nou wil of niet, luisteraars. Ja, als je zo met taal kunt spelen, het blijft een wonder. Het blijft magic. Het blijft Magic. Uh, Hans Klok, uh, die kwam ik uh, laatst tegen. Die zegt ook tegen mij, van, uh, ken je de Groep Pilot? Ik zeg ja, die ken ik wel. Nou, hij zegt, uh, ik, ik doe aan uh, natuurlijk. In mijn, uh, mijn uh, wekelijkse shows die ik uh, breng in het land en op televisie. En noem het allemaal maar op. Les Vegas heb je ook opgetreden, Hans Klok. En hij zegt, Pilot, als je het over de Groep Pilot hebt, dat is, echt, uh, dat is pas echt Magic. Luisteraars. Nou, dan hoor je het ook eens van een ander. Voor de rest zou ik willen zeggen, take it easy hè? Blijf gewoon rustig uh, je ding doen. Het is woensdag, we hebben de week doorgezaagd. Ik heb nog zo'n 13 minuten te gaan, dus we komen nog een paar leuke deuntjes voorbij. Blijf luisteren en geniet van de woensdag. Well, Come Door rust aan teken is ja luister, ik heb verkering met een meisje, en dan zal je geloven of niet, dat meisje luisteraars is maar eh, 1,30 met lang. Is een kabater is een lili en ik noem haar My Little Lady. I think about my baby, a perfect little lady. I think about a shiny golden hair. I'll never be a dreamer, but every time I see I start to float away into the air. Oh, my little lady, you can make the sun. Warning, without a single warning Before I finish yawning She is there I think about my baby A perfect little lady I think about her My little lady, mijn kleine meisje, maar het blijft een lady. She's a lady. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I like to flaunt and take to dinner. But well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a win. dan verkeering krijgen, dan zijn ze bang, dat dus ze de verkeering kwijtraken. Uh, dan zeggen ze van, oh, blijf alsjeblieft, uh, meneer, blijf alsjeblieft. Uh, uh, nee, hoe moet ik nou zeggen? Nou, ja, luister maar naar uh, uh, Dolly Parton, die heeft daar meteen uh, een goede uitleg over.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 ...draai ik er zomaar de strot om. Geen <laughs> per ongeluk, luisteraars, geen per ongeluk. Dat is als je wat ouder bent en dan, dan maak je wel eens een foutje. Nou ja, als je jong bent kan je ook foutjes maken, dus dat, eh. Maar eh, ja, aankomende week dus. Volgende week woensdag ga ik weer de week doorzagen. twee uur doe ik dat eh, samen met mijn goede vriend en collega Willem Bruis. En eh, ja, we improviseren maar wat, luisteraars. En we hopen dat het improviseren bij u in goede aarde valt... En dat we, ja, zeg maar de liedjes kiezen die, die u ook leuk vindt. Dat hoop ik althans zo, zo moet het zijn in het leven. Hè. Je moet allemaal uh, liedjes moet je, uh, uh, brengen die, uh, nou ja... Hoe zeg je dat? Die goed klinken. Ik uh, hou op met mijn gezwam. <laughs> ik ga afscheid van u nemen. Uh, dat doe ik. Uh, u hoort het met uh, Mantovani op de achtergrond. Uh, ik, ik hoop dat u een hele fijne woensdag heeft. We hebben de week doorgezaagd. We hebben gelachen met Herman Vinkers. We hebben, ik hoop, voor u lekkere muziek gedraaid. Ik uh, wens u een hele fijne woensdag. Een hele fijne rest van de week. En uh, tot ziens allemaal. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.